7 uur. Buitenbal met het NWS-journaal. Nederland zit in de diepste recessie in 100 jaar... schrijven economen van de Rabobank in hun kwartaalbericht. Ondanks alle steunpakketten vanwege de coronacrisis... zal de economie volgens hen dit jaar met bijna 6% krimpen. De horeca wordt het zwaarst getroffen met een krimp van 41%. De werkloosheid zal dit jaar meer dan verdubbelen. Het lijkt erop dat Nieuw-Zeeland coronavrij is. De laatste patiënt is genezen, verklaard. En er zijn al 17 dagen op rij geen besmettingen bijgekomen. Premier Ardern heeft daarom aangekondigd dat alle maatregelen worden opgeheven. Alleen de grenzen blijven voorlopig nog dicht. Het coronavirus heeft in Nieuw-Zeeland 22 levens geëist. Een melding over een corrupte motoragent is maanden op de plank blijven liggen, schrijft het AD. De agent van de politie Midden-Nederland werd vorige maand opgepakt omdat hij zou samenwerken met criminelen. Een jaar geleden was er al een melding over hem binnengekomen. Maar volgens het AD kwam de Rijksrecherche pas in actie nadat criminelen zijn naam hadden genoemd in een afgeluisterd telefoongesprek. De gemeenteraad van Minneapolis wil het politiekorps van de stad ontmantelen vanwege de dood van George Floyd. Negen van de twaalf gemeenteraadsleden hebben zich voor een radicale hervorming uitgesproken. Volgens de voorzitter moet er een nieuw korps komen omdat de politie de gemeenschap nu niet veiliger maakt. In Dordrecht heeft de politie twee meisjes van 15 en 17 opgepakt omdat ze hun vrouw hadden bedreigd met een vuurwapen. De twee eisten in de binnenstad geld van de vrouw en richtten daarbij het wapen op haar. Ze vertrokken toen bleek dat de vrouw geen geld bij zich had. Agenten wisten de meiden op te sporen. Ze komen uit Zwijndrecht. Het is nog onduidelijk of hun vuurwapen echt of nep was. Het weer nog. Vrij veel bewolking vandaag en lokaal nog een enkele bui. Vanmiddag is het 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw bewolkt met lokaal wat lichte regen. En dan wordt het hooguit 17 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met nu. Opstand. Fuck a boy. We Para vos Yo con tus besos y tus caricias mi sufrimiento acá Zie